2 uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Gutteke en Thijs van der Brink. Hoe wankel is het sociaal akkoord? Zometeen Jaap Smit van het CNV. En het moet maar eens uit zijn met dat crisispessimisme. Dat vindt zanger Stef Bos. Hij begint aan een nieuwe tournee. Nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. Rond deze tijd begint op het ministerie van Financiën het overleg over aanpassing van kabinetsplannen voor volgend jaar. Minister Dijsselbloem ontvangt vertegenwoordigers van verschillende oppositiepartijen. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren... hebben al laten weten dat ze bepaalde plannen willen steunen als ze er maar iets voor terugkrijgen. PVV en SP hebben de uitnodiging afgewezen. Het is nog onduidelijk of de onderhandelaars streven naar één alomvattend akkoord. Het kan ook dat er met verschillende partijen deelakkoorden worden gesloten.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 Dat vervalt in Tevens plan... en daardoor kunnen gedetineerden sneller weer op het slechte pad raken. Teven wilde eerst de hele straf vervangen door elektronische detentie... maar dat wilde de Kamer niet. Natuurgebied Oostvaardersplassen... trekt dankzij de bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis veel meer publiek. Dat zegt boswachter Hans Breedveld van Staatsbosbeheer. Vorig weekend zaten we op één dag op meer dan 1500 bezoekers... bezoekers die bij ons in het centrum kwamen... En dat was op andere dagen de drie, tussen de en 500. Om de extra drukte te verwerken wordt een beroep op vrijwilligers gedaan. Bijvoorbeeld voor het geven van excursies. De film ging vorige week in première.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 In Twello bij Deventer is bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe woonwijk een graf gevonden van bijna 5.000 jaar oud. Het skelet is vergaan, maar aan het zand is te zien hoe de dode heeft gelegen, vertelt deze archeoloog. Vonden we vonden uh, ja, een rechthoekige verkleuring waarvan wij het vermoeden hadden dat hier een dat graf moest liggen. Voor Nederlandse begrippen is het echt heel bijzonder. Uh, uit deze periode hebben we eigenlijk uh, bijna geen begravingen... en zeker geen graven die uh, volgens moderne technieken zijn opgegraven. Hij is begraven op zijn linkerzij met opgedrokken benen. Naast hem lagen een aardewerken beker, een geslepen bijl en een mes van vuursteen. Het graf uit bijna 3000 voor Christus lag waarschijnlijk vroeger in een grafheuvel.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 Jolanda van der Velden bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Uh, veel vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dat heeft te maken met de afsluiting tussen Rolof en Hoogmade... na een aanrijding. Er is ook nog technisch onderzoek nodig. Uh, volgens Rijkswaterstaat blijft de weg tot half drie dicht. Inmiddels staat er zo'n zes kilometer bij Hoogmade. Verkeer richting Den Haag kan even omrijden vanaf knoop Burgerveen... via Sassenheim over de A4 en de N44. En verkeer vanuit Amsterdam richting Rotterdam-Breda... kan het beste omrijden via Utrecht. Op de A44... Van Amsterdam naar Den Haag beginnen nu ook vast te lopen. Bij Wassenaar staat 3 kilometer. En de fractievoorzitters schrijven aan bij Jeroen Dijsselbloem. Maar Jaap Sitsmit van het CNV doet dat bij ons zometeen. Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers.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 De Pensioendriedaagse is het initiatief van Wijzer in Geldzaken. Wij laten geen dure folders en catalogie drukken. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Levi over de miljarden die zijn gemoeid met de Joint Strike Fighter, de JSF. Als we nou geen JSF hebben, hebben we dan een slechtere luchtmacht. Dat is een vergelijking die je, die je, die je niet kunt maken. Levi ontdekt waarom we de JSF keihard nodig hebben.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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Op dit moment schuiven de financieel woordvoerders... van de constructieve oppositie aan... bij minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Een groot deel van die constructieve oppositie... vindt dat het sociaal akkoord moet worden opengebroken. Bij ons is de gast Jaap Smit, CNV-voorzitter... en een van de auteurs van het akkoord. Ja, Is dat bespreekbaar voor u? Nou, het openbreken niet. Dat, ik, we gaan het gesprek aan, want ik vind dat je dit niet op het moment is om deuren dicht te gooien. Maar het wordt wel een, een razend moeilijk gesprek. Want ik heb al steeds gezegd dat akkoord sluiten we niet voor vier maanden. En ik weet ook niet precies waarom hij dat nou wil. Zanger en tekstschrijver Stef Bos begint overmorgen aan een nieuwe tournee en wil af van crisispessimisme. Goedemiddag, goedemiddag. Wat is jouw grootste oppepper van het publiek? Mijn grootste oppepper? Mm -hmm. dat ga ik zo met jullie laten horen, dat is een lied. Het moet eigenlijk altijd in de muziek zitten. Kwart voor drie, Ja. Morgen arriveren twintig wapeninspecteurs in de Syrische hoofdstad Damascus. Ze gaan namens de organisatie voor het verbod op chemische wapens... beginnen met het opsporen van chemische wapens in Syrië. We gaan erover praten met Rob de Wijk van het Centrum voor Strategische Studies. En dat had zo mooi kunnen zijn, want veel werken van Michelangelo... Rafael en Leonardo da Vinci hadden in een Nederlands museum kunnen hangen. Deze topstukken maken deel uit van de kunstcollectie van koning Willem II. Maar ze verdwenen naar het buitenland. Bij ons is conservator Sander Paalberg. Overtuigd planten eten boele iets maar is er zeker van dat vlees en zuivel slecht voor ons zijn. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditisdedag.nu Ja, Jaap Smit van het CNV. Ik, ik dacht hij gaat gewoon ja of nee zeggen, maar u zei toch praten kan altijd. Nou ja, ik, ik heb vorige week bij dat debat op de publieke tribune gezeten. Bij de, je de algemene ziet er, beschouwingen. Bij, precies, bij de algemene beschouwingen. En wat je daar ziet, ik vond het een debat van deurtje open, deurtje dicht. En, uh, wat betekent dat? Uh, nou ja, dat, uh, de oppositie, die, uh, de, uh, de regering die toenadering zoekt tot oppositiepartijen. Nou, we kunnen overal over praten. Als dat al concreet werd, dan ging die deur weer dicht. Ja. En uh, dat zit ook allemaal op slot. En ik heb daar naar zitten kijken. Ik denk, ja, zo kan ik ook een deur in het slot gooien. Maar ik zit ook met de, de ogen van een burger te kijken. die, zo die nog wat verwacht van Den Haag, daar in ieder geval oplossingen van verwacht. En die waren er niet echt voor. Die waren werk. er niet. En, uh, maar ja, misschien bent u er wel degene die ervoor zorgt dat die deur steeds dicht moet? Uh, Bij het een... kabinet. Nee, ik geloof dat wij als sociale partners al heel veel geleverd hebben... door in deze moeilijke tijd een akkoord af te sluiten. Ook over moeilijke onderwerpen. Waar al twintig jaar over gebakken leid is. Neem nou ontslagrecht en WW. Dat zijn toch, uh, om het op zijn koot en bies te zeggen... hete hangt in mijn wereld. Nou, daar hebben we nou een oplossing voor gevonden. En ik begrijp niet precies waarom nou daar zoveel punt van gemaakt wordt om juist die twee dingen een jaar naar voren te halen... en wat we daarmee winnen. Het ontslagrecht, dat, dat wordt veranderd... maar dat gaat ja. op termijn gebeuren. En dat... en met name CDA en D66 zeggen, doe dat nou eerder. Ja, maar er zit een hele duidelijke gedachte achter. In het regeerakkoord zou dat meteen gebeuren, maar wij hebben gezegd... Uh, nou, oké, okay, die pijnlijke maatregelen zijn nodig. Maar als je dat in deze tijd doet, in deze tijd van grote werkloosheid. je schept er geen baan mee. Je veroordeelt gewoon een hele grote groep mensen vogelvrij. Maak je vogelvrij. En je veroordeelt ze binnen een jaar tot de bijstand. als je de regeringsplan en het regeerakkoord volgt. Ja, dus dit is niet het goede moment, zeg Nee, dit is niet het goede moment. Nee, nee. Ik snap ook niet waarom men er zo op hamert. Nee, je zou kunnen zeggen: uh, toch moet u kiezen. U heeft nu een goed akkoord in uw eigen ogen. Ja, maar ja, als u niet gaat bewegen. heeft u straks een goed akkoord wat niet meer bestaat. of een iets minder akkoord dat misschien een breder draagvlak heeft. Nou, dit akkoord heeft een breed draagvlak binnen... In de politiek, bedoelde exact. ik te zeggen. Vergeet niet, dit is een akkoord dat we met het kabinet hebben gesloten... dat steunt op een meerderheid in de Tweede Kamer. Althans, zo zijn ze van start gegaan. En uh, bij werkgevers en werknemers. Dat is dus niet niks. En ik denk ook dat, laat ik zeggen... er vindt een soort devaluatie van het begrip akkoord plaats. Ik zeg wel eens... We hebben we er ook zoveel? Nou ja, het begint erop te lijken dat een akkoord pas een akkoord is... als het geen akkoord meer is. Ik bedoel, uh, en, uh, zo uh, worstelen we door... En ik ben ervan overtuigd dat als er nu zelf een weer een nieuw akkoord uitkomt... dat binnen twee weken hetzelfde uh, gepraat weer begint... van ja, dit zou anders u wou moeten wou zeggen gedonder, maar dat durft u toch ja, niet. Ook, zeg, gemakken, ja, mag okay. zeggen. U zei net dat het kabinet deed steeds de deur dicht tijdens die algemene beschouwing. Wat kunnen ze nou zeggen om voor u de deur open te zetten? Ik zou zeggen, bedenk goed wat je doet als je dit akkoord onderuit haalt. En ik ben natuurlijk gek. Ik, bedoel, ik heb geen alternatieven gehoord. Hè. Je kunt wel roepen, het moet een jaar naar voren. Dat hoorde Buma zeggen, dat hoorde ik Pechtold zeggen. Ik ben natuurlijk gek als ik niet luister naar een nog beter plan. Hè. Maar dan moet het wel beter zijn. En dat is de deur die wat mij betreft open staat. Van, nou, ook wij hebben onze verantwoordelijkheid om het slot van al die deuren af te halen... en te zorgen dat we met elkaar vooruitkomen. Want het lijkt wel alsof dit land op slot zit. En het heeft dus geen zin om, om constant deuren in elkaar's, dicht, in, in elkaars gezicht dicht te slaan. Daar hebben politiek en wij als sociale partners allemaal een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Nou ja, in. maar wat is dan een bot van het kabinet waarvan u zegt, dan valt het te praten? Nou ja, ik ga hier niet onderhandelen voor de radio. Oh, dat, is ja, maar. Wat u had verwacht. dat hoopten we nou net. Ja, nee, ik vind het al heel wat, of, heel, of genoeg om te zeggen, nou ik wacht de uitnodiging graag af. En, uh, om maar, opnieuw te praten? Nou ja, om, om te horen wat, wat er dan besproken moet worden. Maar heeft u in uw hoofd een lijstje, denk ik? Wat ja, staat daar dan op. <laughs> nee, dat ga ik hier allemaal niet vertellen. Oh. Nee. Ik denk dat hij helemaal geen lijstje heeft. U wilt toch niks veranderen aan wat u heeft afgesproken? Nee, na, hij heeft wel een lijstje Natuurlijk zetten. hebben wij ja, intern na zitten denken... wat is nou voor ons het allerbelangrijkste? Oké, okay. een vijf... lijstje van wat u weg wil geven eventueel. Nee, ik heb helemaal niks weg te geven. No. Ik zeg hoor eens, ik, ik blijf zeggen, dit akkoord... we hebben al heel veel geleverd als sociale partners. Niemand had verwacht dat we daartoe in staat waren. Dat is gelukt. Ik vind het gemak waarmee er nou aan alle kanten aan gemorreld wordt... Daar ben ik niet echt kapot van. Ik bedoel, we hebben er een glas op gedronken op de avond dat het gebeurde in april. En twee weken later begon iedereen weer aan te morgen. Het is zo langzaam bij elk akkoord zo. Ik ben een zeiler. Ik zeg, het is zwaar weer. Je zet je zeilen. We kunnen niet met z'n allen voortdurend in discussie blijven achter dat roer. Laten we nou een tijdje die koers vasthouden. houden. Ja, maar kijken dan is er weer. geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dat is natuurlijk het probleem. Anders was het het probleem er helemaal niet. Nee, dat klopt, maar ik roep de politieke partijen ook op om um, uh, heel voorzichtig te zijn met dit akkoord dat met grote zorgvuldigheid is, is vastgezet. En misschien kan ik ze in dat gesprek wel overtuigen van uh, het feit dat ze eraf moeten blijven. Uh, CDA-leider Buma die liet de afgelopen weken zijn tanden zien. In ruil voor steun aan het kabinetsbeleid stelt hij een paar harde eisen waarmee hij het sociaal akkoord wil aanpassen. In tijden van crisis moet de overheid, net als de burgers, op de nullijn. En we willen wettelijk vastleggen dat de overheid altijd op die nullijn zit. Als er een tekort is van meer dan 3%, pas als het beter gaat, kunnen we ook meer uitgeven. Dus mijn ambitie als oppositiepartij is een andere richting. Die leidt tot meer hervormingen, snelle hervormingen, meer banen op termijn. Een van die elementen is een versnelling van het sociale akkoord. En dat is zo belangrijk, omdat we dan met z'n allen aan Nederland laten zien dat we durven. Ja, jij vindt zijn stem te hoog, hè, Stef Bos? Ja, technisch zou hij iets omlaag moeten. Want? Uh, dat maakt hem iets rustiger. En dat zou goed zijn voor het land? Hij moet een beetje naar jou luisteren. Jij hebt een goede... Nee, jij... jij hebt een mooie stem. Nou, als ik mijn eigen stem hoor, ben ik er niet zo gek van. Maar, nee, maar ik heb ik ook... die van jou, die uh, laten we elkaar flink opvrijden. <laughs> ja. Nee, nee, maar hij moet ietsje lager in de stem eigenlijk. Want als het te geëxalteerd raakt, dan, dan raak je zenuwachtig als luisteraar. heb ik op de toneelschool geleerd. En dat is niet goed voor het land? Nee. Nee. Meneer Smit, uh, de zorg en de uitkeringen de, de, op de nullijn. Dat vind ik wel een logische gedachte. Het gaat gewoon niet zo goed, dan doen we even allemaal op de nullijn. Het eerste wat ik daarvan wil zeggen is dat nullijnen of salarisonderhandelingen horen thuis op de CAO-tafel. En wat hier in feite waar je sprake van is, is van een loonwet. Daar zijn we als vakbonden moeilijkers tegen. Um, Een dus loonwet het, in de zin van als het meer is dan 3%, dan gaan we automatisch ja. naar die 0%. Hè, zeg maar mij. je kunt de nullijn ook anders opvatten. En dat is volgens mij wat Buma misschien ook wel eens zou kunnen bedoelen. Ik vind het helemaal geen gekke gedachte dat als de overheidsuitgaven uit de pan reizen. Dat je zegt, we zetten de overheidsuitgaven op nul. Tenminste, op een nullijn. Maar dat heeft dan ook te maken met de salarissen voor ambtenaren? Nee, dat kan toch? zijn, maar het kan best zijn dat je... ik vind Mensen die bij de overheid of in de publieke sector werken... moet je goed betalen en naar waarde inschatten. En het gemak waarmee maar gezegd wordt... nou dan zetten we al die onderwijzers voor het zoveelste jaar op de nullijn... en die ambtenaren op de nullijn. Je kunt ook best zeggen, die salarissen kunnen misschien wel stijgen... dat je met minder mensen beter werk gaat leveren. Dan ga je er meer ontslaan. Dat is ook een, een keerzijde, maar het gemak dat, waarmee, lijkt me, dat, Maar dat is natuurlijk het probleem, dat er dat weinig banen zijn... dat de werkloosheid hoog is ja. en dat hij daarom zegt... liever iets minder Jawel, salaris het, en allemaal werk. Het gemak waarmee nu dat vertaald wordt in de nullijn... voor mensen die in de overheidssector ja. werken... dat is mij a. te groot en b. dat hoort op de CAO-tafel te liggen. Daar hoort je te praten met elkaar over de afweging van werkgelegenheid... en salarisverhoog politicus mag daar niks over zeggen. Een politicus mag, wat mij betreft, zeggen. En een politicus gaat niet over de, de loononderhandelingen. Nee, ook niet als het tekort bij de overheid, waar een politicus verantwoordelijk een politicus, voor is. Een politicus kan zeggen, ja, kan zeggen wat hij wil. Wie ben ik om hem dat te verbieden? Ik proef een lichte irritatie bij u. <lacht> of een zware zei, misschien? <lacht> misschien komt het door de hoogte van mijn stem. Nou, dat weet ik niet. Nee, nee, nee, nee, maar, maar is in orde? Ja, is is in in order, ja. Ja. Maar irriteert het u dat er dan steeds gemorreld wordt op een voor u blijkbaar niet constructieve manier. Ja, je mier. moet je voorstellen, mensen die als ambtenaar werken... of in het onderwijs werken of in de zorg... die staan al jarenlang op de nullijn. Uh, en de nullijn is ook een symbool voor wordt mijn werk gewaardeerd? Bedoel, het, het percentage dat ze omhoog gaat is tamelijk overzichtelijk. Maar het feit dat je jaren achterblijft... bij loonontwikkelingen op andere gebieden... dat zegt iets over de waardering van het werk. Dus ik het vind is het... even niet de tijd voor symbolen misschien? Dat gaat ik nu u eens. Nee, dat ben ik hem eens. Ik ik, dat, dat is een terechte opmerking, dat geldt voor alle partijen. Is dat we ons vaak vastbijten in symbolen. Waarvan als je je afvraagt, van waar gaat het dan eigenlijk over? Dat er een hele wereld achter zit. Dat zeg ik ook bij het zeg maar, punt wat ze maken van het naar voren halen van die ja. hervormingen. Volgens mij is wat er achter zit, is dat die twee partijen die er het hardst op hameren, D66, D66 en CDA, eigenlijk de vraag aan het kabinet stellen: wie vind je belangrijker? Het, het, het parlement of die sociale partners. Ben je bereid om ten behoeve van ons dat sociaal akkoord open te breken? Alleen zeg ik van... Dat is heel on, oninteressant, toch? Het gaat erom wat goed is voor het land. Juist. En dat geldt voor alle partijen die aan tafel zitten. En dat geldt ook voor ons. U, u bent verwant met het CDU, U bent misschien wel lid? Ik ben lid, dat weet iedereen. Nou, kijk eens aan. Ik wist het even niet zeker. Dus, maar fijn dat u het nog gezegd. zegt. Um, hoe kijkt u naar ze? Hoe kijkt u naar Buma? Nou, dit valt mij een beetje... Ben ik ben hier niet kapot van, om het zo te zeggen. Want, heel mild. Uh, ja, uh, u ergert zich groen en geel. Nou ja, kijk, uh, laat ik zeggen, ik, het CDA is van oudsher ook de partij... die uh, waardering opbrengt voor wat er in de polder gebeurt... en uh, de sociale partners ook ziet staan. Uh, dus ik heb daar wel een, een woordje over gesproken... en dat zal ik ook nog wel doen ook, ja. Ik ben daar niet kapot van. Dat is nog steeds mild. Ja, dan goed, zo zit ik in elkaar. Ja. Ik ben niet zo'n schreeuwd. Nee, maar u zegt niet, ze zijn echt op de verkeerde weg. Op dat punt vind ik het wel, ja. Dus kijk nou uit wat je doet. Dat je dit zorgvuldig nogmaals uitgebalanceerde en uit onder andere uh, pakket... dat je het niet omver haalt. En er zitten voor mij ook... voor iedereen zitten er dingen in die je misschien net iets anders had gewild. Ja, dat is het kenmerk van een akkoord. En dat, dat, zou, dat zal voor het volgende akkoord ook gelden. Ook een nieuw breed akkoord wat wellicht nu in elkaar gezet wordt... Ik garandeer u dat binnen twee weken wordt ook dat weer aan alle kanten besproken en becommentarieerd. Nou, ja, je koers. Proef ik goed bij u dat u zegt die ontslagrecht en dat wij W naar voren halen, dat doet bij ons meer pijn dan die nullijn? Nou, ik weet niet wat. wat, wat, wat dat, dat ligt er maar aan wie je spreekt. Ik, bedoel, ik spreek u uh, toch? Ik ja, weet wat goed, bij u kijk. het zwaarst ligt, bij de vakbond. Nou, ik denk dat die twee punten, uh, zeg maar de, uh, uh, uh, uh, nou ik zou zeggen de nullijn en de WW en het ontslag echt een hele zware punten. Allemaal even zwaar. U brengt er geen onderscheid. Ja, ik ga niet even, dan gaat u me verleiden om hier dat <laughs> lijstje aan te geven. Dat ga ik dus niet doen. Mm, jammer. Ja. Toch? Ja. Dat willen we wel graag weten. Ja. Even wat. En, en in Den Haag willen ze het ook weten. Ja, als u ja, maar, nou zegt over die nullijn, nou daar kan je over praten. Dan gaat misschien heel, dan kunnen ze er over een uurtje uit zijn daar. Nee, nee. Ik wacht het gesprek af. Het Museum is bezig aan een heel bijzonder project. Het duurt nog even. Maar Dordrecht kijkt al uit naar de grootste expositie die ooit in de stad gehouden is. Ongelooflijk trots. Ja. Het gaat hier één groot feest maken. Ja, en een heleboel mensen die zitten te luisteren die denken, wij hebben ze het de hele tijd over. Over de kunstverzameling van Koning Willem II. Koning Willem II. De kunsten. Koning. Is een van de mooiste schilderijverzamelingen in Europa. En waar, waarom moeten mensen daar naartoe? Nou, het is een unieke verzameling geweest werken van Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci hadden in een Nederlands museum kunnen hangen. Topstukken van deze beroemde kunstenaars maakten deel uit van, van de kunstcollectie van koning Willem II. Maar ze verdwenen naar het buitenland. Bij ons is conservator Sander Paalberg van het Dordtse museum. Ja meneer Paalberg, wat is er fout gegaan? Waarom hebben we ze niet meer? Ja, dat, dat ligt voor een groot deel aan koning Willem II. Dat was echt een, een zeer prachtlievende koning. Uh, maar die gaf wel heel erg veel geld uit aan zijn, uh, zijn liefde, zijn passie. Een soort Nederlandse overheid, maar dan uh, in de vorm <laughs> uh, van de koming. Ja, in zekere zin wel. Uh, nee, hij, hij kocht heel vaak op afbetaling. Hij uh, betaalde daar dus ook nog een keer rente over... En, um, ja, heeft, heeft gewoon ongelooflijk uh, veel geld uitgegeven. Niet alleen aan zijn schilderijen, ook aan zijn paleizen en ja. kunstnijverheid. En, en, uh, hij kocht uh, land en ruïnes in Luxemburg, waar hij groothertog was. En uiteindelijk, ergens in, in 1848, uh, zag hij zelf eigenlijk ook wel dat het een beetje misging. En heeft hij in het grootste geheim een miljoen gulden geleend... van zijn zwager, Tsar Nicolaas I. De, de Wat heel veel geld was toen. Wat enorm veel geld was. Nou, nu ook nog. Ja, maar maar uh, toen, zei ik toen, toen was het helemaal geld. veel geld inderdaad. Ja. Um, en uh, ja, toen hij plotseling overleed in, in 1849... Uh, toen zagen zijn erven zich opeens met die enorme schulden uh, belast. En uh, het punt was dat uh, Willem II had zijn schilderijencollectie... als onderpand gegeven. Dus um, ja, de, die, die, die schuld moest aan het Tsar worden afbetaald... Ja. En uh, ja, uiteindelijk is besloten om die hele collectie te laten veilen. Ja, helaas. Maar, en toen waren er niet Nederlandse uh, uh, musea die toen al dachten van die collectie is zo bijzonder, die gaan we aanschaffen. Nee, um, dat is, uh, het is echt een periode geweest, rond 1850, van uh, wat uh, ja, eigenlijk nationale onverschilligheid werd genoemd. Um, er was totaal geen interesse vanuit de, de staat in kunst op dat moment. Het is ook de tijd waarin heel veel belangrijke gebouwen werden afgebroken. Um, dus helaas. Ja, er waren wel mensen die riepen van dit is uniek en dit moeten we behouden, maar dat mocht allemaal niet baten. Nou, wat voor stukken ging het om? Ik noemde al wat Italiaanse uh, schilders, maar waren er ja, ook uh... andere? Dat, dat is wel het bijzondere, dat, dat Willem II, uh, want dat zie je nu in Nederlandse musea nauwelijks, uh, Italiaanse, Spaanse schilderkunst verzamelde. Uh, maar ook vooral een van de allereerste was die Vlaamse primitieven verzamelde. Dus Jan van Eyck, Hans Memmeling. Uh, dat was echt uh, heel bijzonder van zijn smaak. Ja. Hij was vooruitstrevend eigenlijk op dat vlak. Uh, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Waar is het allemaal naartoe gegaan? Ik nou, um, hoeft niet alle musea te weten, maar zo'n nee, beetje... Nou, een, een belangrijk deel is door de, tzaar, de Russische tsaar gekocht. Um, in de hermitage hangen nu zo'n elf schilderijen van Willem II. En um, ja, er is ook heel veel naar uh, de, de, de Louvre gegaan... naar de, de, de marquise van Hertford in, in Engeland... wat nu de Wallace Collection is. Um, het is eigenlijk over de hele wereld verspreid geraakt. Ook in Amerika. We hebben zelfs nog een schilderij in Canada in Ottawa gevonden... Um, en dat, hebben we dus, ja, dat proberen we weer bij elkaar te krijgen. Ja, ja want dat, dat was uw idee om te proberen... een deel van die collectie weer eens even naar Nederland te halen. Ja, want het is nou ja, echt dus wel heel even. uniek. Ja, nee, dat Zo is wel een hele tour geweest. Ja. Uh, op dit moment is dus de tentoonstelling in Sint-Petersburg. Um, en uh, ja, ik ben daar net uh, van teruggekomen. Het is geweldig om die selectie... het is natuurlijk niet een hele collectie die we bij elkaar kunnen halen. Dat is veel te groot, de 360 schilderijen. Uh, maar echt een representatieve selectie... Uh, waarbij we vooral laten zien hoe uniek die collectie was. En uh, ja, wat het bijzondere daaraan was. En, ja. en hoe dom en, het is dat we dat hebben laten gaan. Ja, ja, zeker. Ja, dat hoort dat is ook echt bij. zonde. Nou, nou bent u niet van het, de, een topmuseum. Ja, Het is natuurlijk een prachtig museum, het Dorstmuseum... maar niet het Rijksmuseum bijvoorbeeld. Niet een heel groot museum. Dus hoe ging dat dan? Want dan belde u naar, het naar de hermitage en zei... Mag ik de, mogen wij de Rembrandt even lenen? Of, ja, nou, we, zijn, dan? we zijn begonnen om de hermitage te vragen... of we inderdaad schilderijen mochten lenen. Ja. Um, en van die, van die tien schilderijen die ze hebben... mochten we er toen twee lenen. Dat schoot niet maar... erg op. Uh, ja, nee, dat was natuurlijk eigenlijk al een teleurstelling. <laughs> maar um, op een gegeven moment werd, uh, viel alles eigenlijk heel mooi op zijn plaats. En het is dit jaar het, het Nederland-Rusland jaar. Um, en zij zochten eigenlijk nog naar een mooi onderwerp... ter afsluiting van het Nederland-Rusland jaar. Uh, en wat is mooier dan Willem II... die met een Russische tsarendochter getrouwd is, Oranje Romanov... Um, dus dat, dat wilden zij heel graag uh, overnemen, eigenlijk de hele tentoonstelling. Mm. En toen waren ze opeens een partner geworden en wilden ze veel meer werk uitleggen. Hoeveel mocht u er toen? Uh, ik geloof dat we zes uh, schilderijen uit de collectie zelf krijgen. Maar daarnaast ook nog prachtige portretten van Willem II en Anna Polona. Um, kunstnijverheid, er komt een prachtige uh, hofjurk. Uh, om ook echt de pracht en praal uit de tijd van Willem II en Annapolona... Uh, te kunnen laten zien straks in Dordrecht. Ja, en dat, dat waren dus de schilderijen die dan vanuit de hermitage komen. Uh, zijn er ook andere grote musea die dan nu hun topstuk aan jullie uitleen? Uh, ja, heel bijzonder is dat het, het Louvre een prachtig triptiekje van Hans Memling uitleent. Uh, uit ongeveer 1480. Dus hele vroege schilderkunst. Uh, we lenen uit Amerika, uit het uh, Metropolitan Museum of Art. Uh, een, een Rembrandt uh, uit 1632. Prachtig schilderij van een Oosterling. Een um, dat een, is wel een van de Een Oosterling? Topste... Hoe ziet het ja, eruit? Ja, een man in Oosterse kledij. Dat oh, ja. is typisch wat Rembrandt heel vaak. Een man met een tulband op. en, en prachtig het, uh, het goud-brokaat van zijn kleding geschilderd. Um, ja, dit is, dat is wel een van de absolute topstukken. Ja, ja. en, en, en doen, die, doen die musea dat makkelijk? Want ik kan nou, me voorstellen dat... dat het voor hun ook een van de topstukken is... en dat ze ja. niet zo makkelijk dat, nee, dat afstaan. Nee, dat is zeker waar. En in nou. Nederland wordt wel eens een museum leeggeroofd... omdat het uh, slecht beveiligd is. Ja, maar gelukkig is, is de, de beveiliging uh, inmiddels wel weer... heel erg goed op orde in de meeste musea. Ja, want heeft, uh. heeft u daar last van? Bij de kunsthal is dat natuurlijk gebeurd. We hebben daar duidelijk last van, ja. We hebben couriers die dan langskomen of mensen die... Uh, ons contact met musea die, die duidelijk zoiets hebben van... ja, dat, we willen er eigenlijk liever niet schilderijen uitlenen. Um, aan, want, ne aan Nederland ook? Uh, ja, ja. Doordat wat Buiten daar we door onze deur, is die dat zeggen, ja, zeker. Mm. Ja. Mm -hmm. Ja, maar het is kijk, die situatie is natuurlijk nooit altijd helemaal vergelijkbaar. Kunsthal is toch een ander museum, of eigenlijk geen, heeft geen eigen collectie. En um, ja, een museum als het Dordtisch Museum is daar veel beter op toegevoegd. En dan moet u ook uitleggen, we hebben een veel betere beveiliging ja. dan daar in Rotterdam. En ja. Ja, gelukkig hebben wij een, een goede reputatie... en um, hebben wij eigenlijk een lange traditie van, musea, van, van tentoonstellingen laten zien. Um, en in het geval van het schilderij van Rembrandt dat, uit uh, New York... Uh, dat is echt ons uh, netwerk geweest en uh, onze verdiensten dat dat schilderij komt. Dat schilderij is nu niet in, in Sint-Petersburg te zien... maar komt echt speciaal. Komt van het speciaal naar door te. Ja. Ja. Ja. Wat, wat is voor uzelf nou een van de mooiste werken... die dan in dat museum um, bij u komt te hangen? Eigenlijk wel meerdere. Uh, het is sowieso een feest om dat ook bij elkaar te zien... maar wat ik wel een van de topstukken vind is een prachtig... Nou dat is eigenlijk niet groter dan ik denk 20 centimeter hoog... een klein paneeltje van Barend van Orley... Um, en dat, dat wisten we helemaal niet dat het uit de collectie van Willem II kwam. Dat kwam helemaal door het vooronderzoek. Uh, en dat bevindt zich in, in Ottawa, uh, in het National uh, uh, Gallery of Canada. Um, en dat kunnen we dus lenen van ze. Ja, ik heb dat in Sint-Petersburg voor het eerst gezien. En wat, waarom is het zo mooi? Ja, het is zo verfijnd geschilderd. En um, uh, ja, een prachtige Maria met kind. Um, ja, dat is gewoon topschilderkunst. En ja, eeuwig zonde dat dat niet meer in Nederland te zien is. Ja, Smit, wel eens tijd om naar een museum te gaan? Een gewetensvraag. Te <laughs> het antwoord is nee. nee. Komt er niet naartoe. Stef, ben jij in kunst geïnteresseerd? Ja, vast. Ja, dat is mijn grote zwakke kant. Is de, ik ben ook getrouwd met een schilderis. Okay. Dus uh, de, de, de beeldende kunst vind ik fascinerend... omdat ik zelf absoluut niets kan schilderen. En de, je... Eiksen en de Van Eycksen waar hij het over heeft, die periode... dus de, de Vlaamse primitieve... ik heb een uur, denk ik, in uh, met het museum Thyssen in Madrid... Prachtige verzameling is dat ook. Voor een schilderij van Jan Eigenstaan met tranen in mijn ogen. Nou, kijk, en dan waarom, kun je echt uh, nummers schrijven. Je schrijft daar muziek uit eigenlijk. Waarom is dat een zwakke kant? Uh, bedoel je, dat is een, in de positieve zin. Ah, oh, beeldende okay. kunst is echt zo, dat vind ik ongelooflijk. Ja. Omdat dat iets pakt, Het pakt het moment zo vast. En het, met muziek is het, juist het tegenovergestelde. Je, je, dat is de kunst van het vastpakken van de tijd. Maar dat gaat altijd voorbij. Zonder Paalbach, hebben we nog Willem Twees? Eigenlijk zijn er nog mensen die zulke collecties opbouwen? Um, nou, het is nu niet meer mogelijk om die Vlaamse primitieven te verzamelen. Dat kon eigenlijk direct na Willem II al niet meer. Nee. Um, dat is uh, zo uiteindelijk, uh, inmiddels zo gewild en uh, zo uh, zeldzaam, dat, dat lukt je niet meer. Mm. En uh, nee, zo'n zo belangrijke verzameling opbouwen, dat, dat is tegenwoordig eigenlijk niet meer mogelijk. Nee, want dat is te duur. Het is uh, te duur. En uh, het wordt eigenlijk niet meer aangeboden. Je treft geen tekeningen van Michelangelo meer. Nee, maar je zou kunnen denken, misschien van hedendaagse kunst. Die dan over een paar honderd jaar weer klinkt. Ja, maar dan moet je wel een hele goede keus uh, kunnen maken. En weten wat er straks populair gaat worden. Ja, ja. goed. Nou, de collectie die is uh, pas uh, in maart in het Dortmuseum te zien. Maar op dit moment uh, in de Hermitage Sint-Petersburg. Daar kunt u heen. Maar u kunt natuurlijk ook wachten om uh, vanaf 2 maart dan in Dordrecht te gaan kijken. Zometeen gaat Stef Bos voor ons zingen en vertelt Rob de Wijk... of hij denkt dat Syrië zijn chemische wapens echt gaat inleveren. Dit is Radio 1. Het is één minuut over half drie. Hier is Ewout Jong met het NOS-journaal. De Raad van State is zeer kritisch over de plannen van staatssecretaris Teve... met de enkelband. Teve wil gevangenen die hun straf bijna hebben uitgezeten naar huis sturen... onder elektronisch toezicht met een enkelband. Volgens de Raad van State is dat plan slecht onderbouwd... en kunnen gedetineerden sneller weer op het slechte pad raken...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 En natuurgebied de Oostvaardersplassen trekt dankzij de bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis veel meer publiek. Vorige week zondag bijvoorbeeld kwamen er 1500 bezoekers. En normaal zijn dat er in deze tijd van het jaar zo'n 300 tot 500 op een dag. De film ging vorige week in première. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ewart eh. Jong bij de ANWB heeft de verkeersinformatie voor ons. Er staat een file op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar-Kerkenhout, 4 kilometer. En de N9 Alkmaar-Den Helder is tussen Dorp en Den Helder vanwege een onderzoek in beide richtingen dicht. Radio 1, dit is de dag. De jong, maar Erwin de Hart. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel. Jaap Smit van het CNV, Sander Paarlberg hoorde u over de kunstcollectie van Koning Willem II. Zanger en tekstschrijver Stef Bos begint aan een nieuwe tournee. Rob de Wijk is hier over de vraag of er een nieuwe situatie aan het ontstaan is in het uh, Midden-Oosten. En overtuigd planteneter Boele Ietsma is er zeker van dat vlees en zuivel slecht voor ons zijn. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DDD, of ga naar onze website ditistedag.nu. De Syrische overheid heeft nu aangegeven dat ze van de chemische wapens af willen. Our council has adopted the decision for an accelerated program by the OPCW to destroy Syria's Eindelijk dit akkoord eh, na jaren kunnen we hier tevreden over zijn. Als de OPCW zijn ambitieuze ontmantelingsprogramma nu ongestoord kan uitvoeren, betekent het dat Syrië op 1 juli volgend jaar geen chemische wapens meer heeft. Is het te mooi om waar te zijn? Of gaat dat realiteit worden? Daar ga ik over praten met Rob de Wijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Van het Centrum voor Strategische Studies. Ja, meneer de Wijk, die wapeninspecteurs... die gaan nu praten met leden van de Syrische regering. Ja, hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Dat ze dan zeggen van... Uh... Goedemiddag mogen we het lijstje van waar alles ligt? Of hoe werkt het? Nou, dat, dat lijstje hebben ze al. Oh, dat dat ze heeft al. Uh, Assad heeft dat overlegd. Hij is ook lid geworden inmiddels van de OPCW. Dat is de organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van chemische wapens in Den Haag. Uh, en de eerste slag die ze deze dagen gaan maken is om te kijken of dat lijstje klopt. Daar zullen ongetwijfeld wat vragen over gesteld moeten worden. Zullen er zullen wat gaten in zitten. Uh, nou, uh, Ze zullen ter plekke gaan kijken of een aantal dingen kloppen. En dan gaat het hele proces van ontwapening. Uh, aan de gang. Ja, maar nou, Assad gaf gisteren een, een interview aan de Italiaanse televisie, geloof ik. En toen leek het wel alsof hij in dat interview zelf niet helemaal wist waar alles lag. Nou, ik denk dat dat ook wel klopt. Want het dat? Omdat er een burgeroorlog in dat land aan de gang is. En het is dus een redelijk chaotische toestand. Hij heeft, uh, hij heeft zitten slepen met die chemische wapens door het hele land heen. Om de kwetsbaarheid te verminderen uh, heeft hij zich geconstateerd op een beperkt aantal sites. zoals dat heet opslagplaatsen. Waarschijnlijk 25 als het, uh, als het goed is. Het waren er 50, althans dat zijn de berichten. Dat kunnen we natuurlijk niet controleren. Maar laten we er even van uitgaan dat dat klopt. Uh, dus uh, opslagplaatsen uit het noorden. daarvan zijn de spullen naar het zuiden vertrokken. Uh, in de richting van, uh, uh, van Damaskus, de hoofdstad, uh, om er betere controle over uh, te krijgen. Maar goed, je weet natuurlijk nooit of alles mee is uh, gekomen. Dus nee. in die zin kan ik me dat voorstellen dat hij dat zegt. Nee. Maar het zijn chemische wapens eigenlijk groot? <kugels> nee, dat zijn gewoon granaten. En uh, dat zijn ook geen granaten uh, in dit geval. Uh, althans, dat is ook weer de berichten die we daarover hebben... Uh, waar uh, de chemische middelen gemengd zijn. Het zijn zogenaamde binaire wapens. Dus dat betekent dat er eigenlijk twee containers zijn... met op zich tamelijk onschuldige uh, grondstoffen als je ze bij elkaar mengt... Per, per, per op straatplaats, twee containers dat zou, dat, ik, ik, niemand weet op dit ogenblik hoe ze dat gedaan hebben. Nee, uh, maar nou, ik bedoel, ik, ik probeer een beeld te vormen van hoe dat nou ja, eruit je zou is. Ja, heel simpel gezegd heb je dan twee containers en, en die kan je ja, overal, overal neerzetten. Ja, die kan je natuurlijk overal ja. neerzetten. En op het moment dat je ze nodig hebt, dan schroef je uh, die delen van die granaten aan elkaar en dan vermengt die groeistof en dan heb je dus een chemisch wapen. Ja. En hoe groot is dan de kans dat alles teruggevonden wordt? Want als zelfs de president al niet precies weet waar alles is gebleven en de situatie in dat land natuurlijk nogal chaotisch is, dan nou, is het ik, natuurlijk de vraag of je het allemaal terug kan vinden. Nou, ik denk dat je dat ook niet allemaal terug kan vinden. Het zou me niet verbazen als er ook bepaalde chemische wapens... in de handen van opstandelingen zijn. Daar is al eerder over gespeculeerd. gespeculeerd. Ja, ook bij van... het gebruik ervan. Hè? Ja. In, ja. uh, in maart uh, is dat ook al eens een keer gedaan, ook door de VN. Die heeft toen gezegd van ja, het zou heel goed kunnen zijn dat uh, de opstandelingen uh, nu achter chemische uh, aanvallen zitten. Uh, dat, uh, daar zijn geen harde bewijzen uh, voor gekomen. Net zo goed als dat er geen keihard bewijs is dat uh, Assad achter alle chemische uh, aanvallen van de afgelopen maanden zat. Uh, ja, dus dat uh, de eerlijkheid uh, gebied te zeggen, dat we dat dus gewoon niet weten. Nee, dus het kan best zijn dat er iets overblijft Ja, en dat, en dat is natuurlijk ook meteen het linken van de hele situatie. Ja. Want dat het geval is, dan heb je natuurlijk altijd lui... die dus totaal geen belang hebben bij een goede regeling. En eh, het feit dat Assad eh, daadwerkelijk maar gaat meewerken... met eh, de OPCW en met de VN, eh, dat hij dus doet wat hij, wat hij gezegd heeft. Nou, en als, als dat proces wordt verstoord... ja, dan volgt er alsnog waarschijnlijk een interventie. En er zijn gewoon eh, mensen in, eh, met name bij de rebellen... die dat eigenlijk wel een goed idee maar ja. zouden vinden. Wat gaat u ervan uit dat Assad een complete lijst heeft ingeleverd? Nou ja, ik denk dat die Voor zover kom... hij weet dat hij echt zijn die... best doet. Ik denk... Ja, dat denk ik wel. Want uh, alles wat je nu hoort, is uh, dat het constructief is. Uh, wat hij op dit ogenblik doet. En dan heeft hij ook alle. Alle redenen voor. Oh, tuurlijk, want, want dan op... ben je van het gezeur af. Maar dan kan je toch best een paar containers achterhouden? Nou ja, ja, ja nee, dat zegt u, dat denk ik ook. Maar dat nee. weten we niet zeker. Nee. Ik bedoel, maar nou eens je... even kijken wat er gaat gebeuren. Ja. Want, kijk, weet je, als je dus zo door blijft gaan... dan gebeurt er dus nooit wat. Laten we nou eens een keer, ik bedoel normaal gesproken... K in de sociale betrekkingen. maar nu een standje? <laughs> nee, ja, eh, ja, nee, normaal gesproken ben ik altijd uh, degene die nogal negatief is. En pessimistisch <laughs> is al over de sociale betrekkingen uh, gaat. Maar realiseert zich wel, dit is een majeure doorbraak. Dit zien we niet zo vaak, mm. dat dit gebeurt. Ja, als je hem gelooft... Dus gewoon eens even een kans toch? geven om, om, om door te gaan. En, uh, ja, en als er dan inderdaad problemen gaan, gaan ontstaan... en die gaan ontstaan, dat weet je 100% zeker... laten we dan die problemen per stuk gaan, uh, gaan behandelen. Ik vind het zo naïef om, om Assad te geloven. Nee, want hij heeft namelijk alle belang erbij om het nu gewoon te regelen. Want als hij dat niet doet, uh, dan krijgt hij uh, een raketaanval over zich heen... wat hij ook niet wil. En hij dat weet straks... al lang dat wij van het Westen en, nooit gaan doorpakken. En daar. dat wat... Nou, dat weet ik niet. Wij van het Westen is niet Amerika. En de Amerika is een supermacht die heeft zich in een positie gemanoeuvreerd... Eh, waarin Obama nu zo vaak heeft gedreigd met, eh, met een aanval... dat hij nu ook het woord, eh, daad bij de woord moet, ja, uh, moet voegen. Ja, krijg een paar op je dak. Nou oh ja, maar het is toch vervelend. Omdat daarmee dus de, de dynamiek weer totaal anders wordt. wat realiseert is wat er op dit ogenblik gebeurt. Is eh, onder andere gekomen. Ik denk ook voor de 98% door die uitspraak van Kerry. dat. Eh, er een einde aan al deze ellende zou kunnen komen als eh, Assad zijn chemische wapens zou inleveren. Nou, dat heeft ertoe geleid dat de Russen onmiddellijk daarop in zijn gesprongen. Dat heeft een proces op gang gebracht, waardoor eh, Amerika zegt van nou, dan maar even niet, eh, niet aanvallen. En dat heeft er weer toegeleid eh, dat de weg is geopend naar Iran hm. om op een, eh, op, op een wat meer ordentelijke wijze daarmee aan tafel te gaan zitten. En dat is noodzakelijk, omdat Iran heel hard nodig is om weer druk uit eh, te oefenen op, eh, op Assad. Want dat is de belangrijkste bondgenoot. Ja, dit... Dus iedereen die heeft er nu op dit ogenblik belang bij eh, dat er, eh, althans van de, van de officiële spelers, van Assad, van Iran, van Amerika, Rusland, eh, eh, nou, alles heeft er op dit ogenblik belang bij om dit op een behoorlijke manier af te wikkelen. Ja. Zo zou even terug naar Iran, maar nog even naar die situatie in, in Syrië. Uh, u, u suggereerde net, maar misschien begreep mm -hmm. ik het niet goed. dat de rebellen dan mogelijk toch alsnog uh, chemische wapens zouden ja. kunnen gebruiken. om mm -hmm. Assad daarmee de schuld in de schoenen te schuiven. Ja, is dat een scenario waar u bang voor bent? Ja, daar ben ik, daar ben ik redelijk bang voor. Ja. Dat dat gaat gebeuren. En ik denk dat die kans ook wel redelijk groot is. dat zoiets gaat gebeuren. Wat je ziet in dit soort processen. is uh, dat er nu een aantal hoofdrolspelers zeggen. van oké, okay, we gaan nu met elkaar door één deur. en we gaan dit proces in. En dan zijn er, en dat heet het het zogenaamde spoilerprobleem. Spoilers zijn dus feitelijk bedervers. Uh -huh. uh, en die proberen het hele proces te ontregelen. Uh, dat heb je nu op dit ogenblik in Iran. He, je ziet dat niet alleen maar iedereen blij was in Iran... toen nee, Rouhani uh, uh, uh, uh, terugkwam, we waren ook tegen demonstraties. We weten dat de Republikeinse garde en de hardliners uh, uh, binnen, uh, binnen het regime... dat die dit helemaal niks vinden. We weten dat bepaalde uh, delen van de rebellen, wat er nu gebeurt... Hele, dit helemaal niks vindt. Die vinden eigenlijk gewoon dat er een aanval moet worden uitgevoerd op, op Assad, want daarvan kunnen zij profiteren. Althans, dat denken ze. Nou, zo, zo zijn er uh, overal, in alle landen die nu meedoen, inclusief Amerika, hardline uh, republikeinen die zeggen van, we geloven deze man helemaal niet, en laten we dit maar gewoon niet doen. en Laten we er maar een, een paar uh, raketten op, uh, op afvuren op, uh, op Assad, dan zijn we van dat probleem af. Die heb je in alke landen. Ja. En daar zit het grote probleem in. Hoe krijg, Hou je dat onder controle? En ja, dat, dat zie je ook met vredesprocessen in in Israël. Ja. He, iedere keer uh, dan lijkt er wat te gaan gebeuren. Nou, dan heb je weer een, uh, de zoverste aanslag. En dan ontspoort het hele proces ja. weer. Maar dan verwacht u eigenlijk wel weer gebruik van chemische wapens op korte termijn. Door wie dan ook? en waarschijnlijk door nou de ja, Verwacht, verwacht. Het, het is een plausibel scenario ja. dat dat gaat gebeuren. Maar ik denk niet dat de kans vrij groot is als dat uh, Assad dat doet. Nee. Maar dan zal het komen van de kant van de rebellen. Even over die veranderende diplomatieke ja. uh, verhoudingen binnen het Midden-Oosten... die dan toch lijken te ontstaan door wat wordt gezien als een foutje van John Kerry. Maar ik vroeg me eigenlijk af, heeft heeft het niet gewoon expres gedaan. Ja, dat, dat zullen echt de historici moeten, uh, moeten uitwijzen. Want dit is natuurlijk wel echt curieus wat hier gebeurd is. Ja. Ik, ik weet in alle oprechtheid niet. Ik, uh, het leek alsof het uh, voor de vuistweg heeft gezegd. Want hij zei, en, laat, en, laat Assad en, die wapens maar inleveren... en dan bombarderen wij niet. En toen is dit hele proces op gang ja, gekomen. Ja, en, en u de zegt, wijze waarop hij ja, in... het heeft gezegd... zou me ook niet verbazen als het inderdaad voor de vuistweg is gezegd. Want kijk, er wordt altijd heel erg veel achter dit soort uitspraken gezocht... van dat er heel goed over na is gedacht. Maar in een aantal gevallen is dat gewoon niet zo. Maar nee. Obama had die optie toch al wel besproken met Poetin? Ja. Dus dan is het toch niet voor de vuist weg? Dan is het ja. toch gewoon een onderwerp van gesprek geweest? Ik denk de wijze waarop hij dat gebracht heeft... zou, maar nogmaals, ik zeg, ik weet het niet... zou kunnen zijn dat hij het inderdaad voor de terecht heeft gezegd... van in de geest van, nou ja, weet je, geloof ik het zelf ook niet in, maar... Kom maar. Kom maar, ja. ja. Nu is er dus gepraat inmiddels tussen Obama en Owani. Uh, zijn er nog verdere gevolgen voor, voor het Midden-Oosten? U noemde net al even Israël en de Palestijnen. Is er op dat vlak ook nog wat te verwachten nu we toch positief bezig zijn? Dat zou heel goed kunnen. Kijk, als deze dynamiek echt positief gaat verlopen... en hier komt wat uit. En uh, uh, Dus Syrië die, uh, die gaat ontwapenen... Dat is een eerste stap, en dat wordt nu ook erkend door Obama, naar een algemene politieke regeling binnen Syrië. Nou, dan kan je dat dossier kun je op een nette manier afronden. Dan heb je het dossier uh, van de uh, nucleaire wapens en nucleaire programma's in, Irië, uh, Syrië, uh, in, in Iran. Dat zou ook kunnen. Ja, en dan de volgende stap is natuurlijk een allesomvattende vredesregeling voor. Uh, voor het Midden-Oosten. Ja. En uh, ja, dat klinkt allemaal wat verheven... maar het hele punt is natuurlijk... dat voor de eerste keer in de geschiedenis... er een totaal andere dynamiek aan het ontstaan is. En dat is in de internationale betrekking buitengewoon uh, belangrijk. Iedereen blijft natuurlijk altijd met doorgaan... en zich ingeraven en zeggen van... de andere wil niet en uh, dat, dat wordt toch niks. En nu zie je ineens dat ja, ook zo'n... Zo'n zo telefoontje van Obama in de richting van de Iraanse president, dat doet dus gewoon wonderen. Ja. En, en, dat, en dat, dat is iets dat totaal onverwacht is. Ja, ik, bedoel, ook voor het, u? Ja, ik vond dit wel redelijk ja. onverwacht. Hoewel ik ook wel een aantal malen heb opgeschreven van er is nu wel een gouden kans om dit te doen. En dat heeft, ja, die heeft Obama lijkt het nu toch, gepakt. En de spoilers? Ja, dat is het grote probleem. Want die heb je in Iran, die heb je in Syrië, die heb je in Israël... die heb je in Amerika, die heb je in Rusland, die heb je overal. En eh, dat blijft het grote probleem. Hoe wordt daarmee omgegaan? En laten degene die nu dit proces zijn ingegaan... zich uiteindelijk daardoor leiden, ja of nee? Dat is de grote vraag. En ja, die kunnen we onmogelijk beantwoorden op dit ogenblik. Gelukkig zitten spoilers ook gewoon op auto's. Ja, ja. daar ja, ja, komt, er vandaan, ja, ja. komt uh, ja. het voor geld vandaan. Ik vind het geen aanwinst voor onze Nederlandse talen. Nee. Nee. Nee. Nee. Maar voor de rest vond ik nou, het, het betoog met diabetes, zeer he? interessant. Ja, ik kan ja. zeggen dat het ook heel optimistisch en dat sluit ja. aan bij een nieuwe show. Ja, ik hij ben mag uh, optreden in jouw nou, show ik, misschien wat wel. Wat wat meer aansloot met dit verhaal ook, omdat het gaat, is wat Jaap er net zei. Jaap Smit. Over hoe hij zeilt. Dat je inderdaad de koers ver vooruit moet leggen om te weten waar je naartoe gaat. En dat is de essentie volgens mij van optimisme. Als je ver vooruit kijkt, kun je niet anders dan optimistisch zijn. Kijk. Zullen we beginnen met zingen? Want dat was de ophebber ja, die jouw publiek krijgt. krijgt. Je gaat voor ons zingen. Het nummer Goed. Uh, nou ja, de mensen kennen je wel. Hè? Zanger en tekstschrijver Stef Bos. Voor een groot deel woonachtig in Zuid-Afrika. Maar soms komt hij even over om ons te laten genieten... van wat dus ja, hij allemaal heeft bedacht daar. Ik ben een kaaskop in Kaapstad, een landrot aan zee. Ik ben een rasoptimist, een onheilsprofeet Zoon van een vader, vader van een kind En ik speel in een orkest van een schip dat zingt Ik ben een schaap zonder kudde Verdwaald in een wereld die ik zie omheen. Kind van een tijd die niet meer bestaat Want ik wil houden van degene die mij haat en de aarde warmt op, de zeespiegel stijgt De minderheid schreeuwt, de meerderheid zwijgt Ik zit en ik kijk naar een doorgedraaide tijd En iedereen die vindt iets, maar niemand die zoekt Dwaas en aan de macht, de oorlog die woedt Alles gaat fout, maar met mij gaat het goed En ik dans op een koord tussen noord en zuid Woon op een taalgrens, daar ben ik thuis gebouwd in mijn kop De schoonheid van verwarring heb ik altijd gezocht En ik weet, ik weet Het is crisis, niemand heeft geld De dagen van de wereld zijn bijna geteld En toch ben ik gelukkig tegen de tijd Want pessimisme is het kijken op de korte termijn De aarde warmt op De zeespiegel stijgt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 Nou, het is wel een echte Stef Bos. Nou, eigenlijk, eigenlijk, Thijs. We doen dit normaal met de band. Dus ik heb hem nu voor het eerste keer alleen gespeeld. Dat was een avontuur. Klonk het? Uh, goed. Het is een nummer wat met een soort fanfare eigenlijk. Een soort gevoel gespeeld wordt. En al die jongens zingen daarmee. Daar, de warmte op. De zeespirol stijgt. Dus het is We hebben maar een matige uitvoering gehad. Ja. Nou, nee, ik vond het heel fijn om te doen. Want hij gaat opeens terug naar de tekst. Dan. Ja. ja, nee, precies. Die ik vond... heb hem vannacht toen ik thuis kwam zitten spelen dus denk ik uh, ik had een paar dingen die we eventueel zouden kunnen doen vandaag ja, hier in dit ja. programma en ik denk ja dit, dat moet hem worden ja. ja. dwaas aan de macht uh, Jaap Smit <lacht> ik wou dat ik met deze muziek en deze stem de moeilijke problemen van vandaag kon oplossen want uh, nee dwaas aan de macht dat is de vrijheid van de zanger en de dichter om uh, ja, dat zo maar dat er een hoop dwaasheid plaatsvindt en dat we elkaar in de <lacht> greep houden ja nee dat lijkt me van de vakbond <lacht> ja. Nee, maar dat vind gaan. ik eigenlijk het interessant. Ik vind dat er veel te weinig om tafel wordt gezeten tussen bijvoorbeeld zo iemand als Jaap en ik, bij wijze van spreken. Ook oh, dat zeggen uh, ze, zitten heel in, veel op tafel. Ik denk tafel. in het de traditionele, als je teruggaat naar de tijd van, van uh, de, de keurvorst van Weimar bijvoorbeeld, waar Goethe uh, zat, was er voortdurend uh, altijd communicatie tussen politici, schrijvers, uh, ja. zangers, omdat dat, uh, en kunst. En, en omdat de, uh, zeg maar, jij mee bezig bent, ik vind het uitermate boeiend, politiek. Weet je, dat is toch de ideologie van het pragmatische zo. Weet je je ja. moet dag per dag dingen oplossen. En ik kan me veroorloven om dingen te zeggen en te denken die daar buiten staan. Ben nou, wel, nee, ik ben wel ja? blij dat ik zeg maar, niet mijn hele leven in diezelfde wereld heb rondgelopen. Ik heb een heleboel verschillende dingen gedaan. En die beelden en verhalen die ik daar heb opgedaan, die kan ook wel... Want verbeelding en humor zijn ontzettend belangrijk in de wereld waarin ik werk. Ja. Dat lijkt en uh, dus uh, dat, dat is wat de zaak drijvende houdt. Uh, en dat je af en toe ook om jezelf kunt lachen, maar dat je je en voortdurend bewust bent van het feit dat je gewoon met hele belangrijke dingen bezig bent. En zeker in deze tijd. Dat vind ik ook het spannende van deze baan. En daar hoort af en toe ook een, uh, een mooi stuk muziek bij, of een, of een mop, of een, uh, of een gedicht of wat dan ook. om je net even uit te tillen boven dat uh, gezaggerijn, zo kan zeggen. Maar Stef, wat zou dat helpen als jij vaker met hem aan tafel zat? Ja, omdat ik het, kijk, ik, ik volg wel de politiek. Omdat het voor mij, tenminste in wat ik probeer te doen. moet het wel te maken hebben met, met uh, wie ik ben. En wie ik ben heeft te maken met deze tijd. Ik ben ook gevormd door dit land, door uh, Nederland. Dus ik, dat is een soort mijn baarmoeder. Dus daar keer ik altijd naartoe terug. Dat is ook noodzakelijk. Uh, en uh, ik, vind het, ik vind het interessant om hem net te horen praten. Want als wij met de band samen zitten, zijn we natuurlijk vijf muzikanten bij elkaar. En de meeste vrienden die ik heb zitten in de, zijn acteurs of muzikanten, weet je. En wij kunnen ons, we hebben natuurlijk... Dat, je vertrekt vanuit een ideologie. Ja, dat is maar, bij mij altijd nog win, verschrikkelijk belangrijk. En jullie vinden je op over hoe de politiek hier gaat? Ja, maar dat heb ik al vanaf de jaren zeventig. Dat verandert niet zoveel. Ik begrijp het wel veel meer. Ik heb veel meer uh, begrip voor... Uh, okay. maar als het maar vanuit een, vanuit een visie vertrekt. Maar dat doen ze niet zoveel. En dat meer. is denk ik het grote dat... probleem op het moment. is Wat Jaap net zegt, als, het, weet je, als, je, als je de ene kant een akkoord hebt... en de andere kant niet. Wij hebben gisteravond een gesprek gehad... over ons theaterwerk uh, uh, tot, tot 2016. Om een opbouw te maken. En die heeft te maken met een, met een soort mededeling die ik zoek. Een verhaal dat ik wil vertellen. Wat wil ik vertellen? Wie wil ik zijn? En als je dat, als je dat weet... en ik heb, het, ik heb de algemene beschouwingen zitten bekijken... Uh, terwijl we aan het repeteren waren met de band. Met de bassist, dat was wel leuk. <laughs> en weet je, Dat is ook gezond, want je bent met muziek bezig... en met volle overgave. En opeens zit je naar mensen te kijken, daar in het parlement... en dan hoor ik gewoon heel veel mensen die... waarbij ik dat niet voel, die heel pragmatisch... alleen maar ja. bezig zijn om potjes te dekken, dingetjes te doen... maar de wezenlijke visie... Uh, ontbreekt. En daarom is Nederland ook in een, in een groot probleem terecht. Maar ja, ze. Het probleem is, je kan wel een visie hebben als partij... maar je bent niet in je eentje, dus moet je gaan dealen met anderen. Ja, maar dat is een excuus, dat gaat er toch niet ja. over. Ik moet mensen horen praten of het nou een pechtelt is... die vliegen af zit te vangen bij Wilders... over een paar fascisten die achter in de reis staan. Dat interesseert mij niet. Ik wil weten wat D66 ja. voor staat in de constructieve zin. En dat geldt nou, dat voor Buma ook. Weet. Ik kom uit een CDA-nest en ik kom uit een AR-nest eigenlijk, letterlijk. En dat, dat waren de aantjes of... Uh, schakel, uh, kan ik me nog herinneren in mijn tijd. Of Hannie van Leeuwen. Dat waren mensen met een ongelofelijke barricadegeest. Uh, en, en ook konden ze, op dat... het moment dat het over politiek ging. pragmatisch denken. Andere en die combinatie tijd, mis ik een tijd, beetje. Man, het is 40 jaar geleden. Nee, nee maar ook, dat nee. is heel hard nodig. Nee, dus mis? We missen dat. Het is, het is niet een andere uh, tijd. He, uh, ja, het, ja, het is kind van een tijd die niet meer bestaat, zong je net zelf. Ja, maar dat is wat, ik doe, dat is wat Jaap zegt. Ik ben een zanger. Dus, het kan best dat het. <laughs> dus dat klopt niet. Nee, maar dat is echt, wat ik ook roep, uh, enorm hard nodig... is dat we weer verhalen aan elkaar vertellen... over wat voor soort samenleving willen we, waar gaan we naartoe. Die politiek is enorm bezig met de mm. korte termijn. Participatiesamenleving was het toch? Ja, nee, goed, het is een, ja, nou, Eigenlijk moet je het gewoon over, over samenleving hebben. Want we zijn eigenlijk ja. vergeten wat, wat dat betekent. Ik had er zaterdag ook een debat over. Het ging over een, een nieuwe verzorgingsstaat Of het participatiemaatschappij. Maar eigenlijk gaat het er gewoon om dat we weer leren... wat het betekent om een samenleving te zijn. Want daar zorg je voor elkaar. Daar kun je je ambities uitleven. Daar uh, leef je niet alleen voor jezelf. Maar dat zijn we behoorlijk kwijtgeraakt. Ja. En uh, ik vind het inderdaad net als Stef zegt... en daar is de verbeelding... jullie zijn van de verbeelding. En die is in de politiek enorm hard nodig... om zeg maar bakens uit te kunnen zetten van we zijn daar, daar... naar op weg. En daarom maak ik me nu zo druk... om dit punt, omdat we dat uiteindelijk willen bereiken. Nee. Nou, hebt Smit na een concert van Stef... en Stef een keer praten bij het CNV. Heel goed. Ja, altijd interessant. Kijk, Mandela... wil ik nog even met jou bespreken. Mm. Ja, hoe, hoe gaat het op het moment? Met hem? Ja? Ik vind het een... een totaal duistere situatie... Uh, dat die familie daaromheen, dat is van een uh, King Lear van Shakespeare... Weet je, die, zijn, de, die zijn koninkrijk aan zijn dochters had gegeven voordat hij overleed. Dat was niet zo slim uh, zet. Nee, want toen dus die dochters mist... gingen met hem aan de haal en hij ja. eindigde in een fietshok. En dat is wat er met de ideologie van Mandela eigenlijk een beetje aan het gebeuren is. Want als je het nou hebt over de lange termijn... wij begrijpen het dikwijls in Nederland niet. Hè. We zien dat als een legende en wat een bijzondere man. En dat is het ook. Maar hij was een chosen. Hij was uitverkoren. Hij was zoals de Dalai Lama binnen zijn cultuur bedoeld van als die kakspad op zijn Afrikaans gezegd, als de shit it's the fan... als die spat, <laughs> moet jij, ben jij degene die ons volk moet leiden. En door wie was hij uitverkoren? Dat is binnen de cultuur, hij is van koninklijke bloeden. Wij vergeten dat vaak, dat maakt hem ook tot een uitzonderlijk wijze man. Van, van, wacht even, dit, is allemaal, dit gaat allemaal heel snel. Van koninklijke ik vertel, bloeden, het, ik ja? vertel het omdat, uh, uh, weet je, in Nederland ontstaat... Heb, uh, ontstaat dat romantische beeld van een man, 28 jaar in de gevangenis... Wat een held, weet je. En dat is het ook. Ja. Maar je moet daar verder in kijken. En daar ontdek je... Wat, wat, uh, uh, uh, hoe zo iemand kan ontstaan... is door een traditie. Hm. Echt wel, Ja, door, dat door we ja binnen ja. de Kosa-cultuur. Hij en Mbeki waren binnen de Kosa-cultuur... zijn van koninklijke bloeden eigenlijk. Maar die familie dan? Die, die is blijkbaar ook van koninklijke bloeden... maar die gedragen ja, zich op Ja, dat, als... dat is de, de tragiek. Daar, maar ik probeer het om in te haken op ons gesprek daarvoor... dat wij dat in Nederland weer een beetje moeten hebben. Dat we wat verder kijken... En uh, uh, teruggaan op dat soort denken. Want die Ubuntu-filosofie van de koza's gaat over samenleven. Letterlijk en figuurlijk. Weet je? Van, wat kan jij betekenen voor jouw samenleving... en wat betekent jouw samenleving voor jou? En dat is een wederkerig proces. En wat nu in Zuid-Afrika gebeurt is, dat is de tragiek, vind ik. De laatste twintig jaar is dat dat land overgeleverd is... aan een ultraliberalisme. Hmm. Een, een, een topkapitalisme. Waar de armen armer worden en de rijken rijker. En, als, als hij wegvalt... Wordt het dan al rustig in Zuid-Afrika? Dat denk ik niet. Het is niet zo dat hij nu nog steeds die rol heeft dat hij de boel bij elkaar houdt? Nee, kijk, de oude mensen, uh, uh, zwarte mensen die ik ken, uh, die, die boven de zestig zijn... die stemmen nog op hem, die hebben volstrekt wantrouwen tegen het ANC... maar die stemmen op hem om, vanuit solidariteit. Want hij is de man die, die hun uh, uh, van de ketenen heeft verlost... Uh, die hebben geen vertrouwen meer in types als Suma. Omdat ze elke dag in de krant lezen wat voor schandalen er allemaal zijn. Ja. Dus ik denk dat daar iemand anders gaat opstaan, vroeg of laat. Okay, maar dat leidt niet per se tot onrust als hij komt overlijden. Ja. Je. Ja, het is sowieso onrustig, Thijs. Ik bedoel, als je in ja, dat okay, land woont ja. zoals ik, is het. Dat is toch een soort van tijdbom, mm. vind ik. Ja. Even nog die koninklijke broer. Ik herinner me dat je hier rond de, de kroning was. Ja. Toen was je republikein. Nee. Toch? Nee, ik heb Jawel. toch een prachtig liedje gemaakt voor koning. Ja, het was voor, heel mooi, koning. maar het maakt je allemaal niet zoveel uit. Herinner ik me nog, of herinner ik me nee, dat niet? dat was Armandie, dat uh, Oké, okay, jij denk bent dat, voor uh, de monarchie. Uh, ik vind de monarchie uh, hoort thuis in het museum. Nou ja, en, ja <laughs> nee, maar de dat van is toen... Mandela de goede is goed zin, omdat hij van Koninklijke Bloed is. Nee, maar in de goede zin van het woord, weet je, voor mij is de monarchie niet... Voor mij persoonlijk niet van belang, maar ik vind het is een, een, een iets wat ons samenhoudt... en het is deel van onze geschiedenis. Maar het brengt je ook iets in de vorm van Mandela. Hoe bedoel je? Nou, jij zegt hij is van koninklijke bloeden en daarom is hij zo goed. Ja, ik geloof dat als een koningshuis goed functioneert binnen die filosofie... en dat zie je ook wel een beetje bij, bij, bij Beatrix, heb ik dat gezien... dat dat inhoudt haar koningschap. Dan heeft het ook nut, vind ik. En ik denk dat bij Willem-Alexander dat ook wel eens zo zou kunnen zijn.